Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. En zo in het NOS Radio 1-journaal gaan we naar Egypte. Want daar is na drie maanden de noodtoestand opgeheven. Eerst krijgt u het NOS-journaal met Raymond Serré. Er komt een tv-actie voor de slachtoffers van de orkaan op de Filipijnen. Aanstaande maandagavond wordt er op de publieke en commerciële zenders geld ingezameld. Er komt geen groot avondvullend amusementsprogramma. NPO-directeur Gerard Timmer vindt dat niet van deze tijd. Het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum wordt ingericht als actiecentrum. Gisteren openden de hulporganisatie Zal Giro 555 voor de slachtoffers van de orkaan Hayan. VN-coördinator Valerie Amos zei vandaag dat de Filipijnen al veel ramp hebben meegemaakt... maar dat de verwoestingen nu ongekend zijn. Volgens haar is zo'n 220 miljoen euro nodig om de slachtoffers te helpen. Zo'n 11 miljoen Filipijnen zijn getroffen door de ramp. NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel kwam eerder vandaag op het eiland Leyte en bezocht daar de stad Ormok. Wat deze stad betreft, die heeft wel enorm last gehad van die extreme wind. Je ziet heel veel daken zijn stuk, maar niet van die vloedgolf. En dat is dan wel uh, het grote verschil met, uh, met andere gebieden, waardoor hier in deze stad het aantal doden beperkt is gebleven. Het zijn er dertig uh, geweest. De eerste dagen na de orkaan was het moeilijk om hulp te krijgen bij de slachtoffers. Doordat veel infrastructuur kapot is, blijft het behelpen voor hulporganisaties. Volgens Rode kruis Merlijn Stoffels gaat het nu langzaam beter. Er zijn een aantal luchthavens zijn open gegaan. Er zijn een aantal wegen naar bijvoorbeeld Tacloban City... maar er zijn ook een aantal andere steden zijn nu beter bereikbaar... Uh, dus we gaan uh, met boten en vrachtwagens daar naartoe. Uh, dat blijft een lange weg, maar uh, de, daar zijn wel heel veel konvooien uh, uh, onderweg. Dus dat is op zich positief. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat met 23 Nederlanders die in de Filipijnen zitten geen contact gelegd kan worden. De noodtoestand in Egypte is opgeheven. Daarmee is ook de avondklok niet langer van kracht. De interimregering kondigde de noodtoestand drie maanden geleden af op de dag dat de veiligheidsdiensten hardhandig een einde maakten aan protesten van aanhangers van de afgezette president Morsi. De regering wilde de noodtoestand pas over twee dagen opheffen, maar de rechter heeft bepaald dat dat per direct moet gebeuren. De PVV laat een Nederlands vertrek uit de EU onderzoeken. Partijleider Wilders wil de naam van het onderzoeksbureau niet noemen... maar ontkent dat het bureau er nu al van uitgaat... dat uittreding voordelig zal zijn voor Nederland. Volgens hem zijn de onderzoekers volstrekt onafhankelijk. Vorig jaar liet de partij al een Brits onderzoeksbureau uitrekenen... wat de terugkeer van de gulden zou opleveren. PVV-leider Wilders. Dit is veel breder, want dit is een onderzoek... wat gaat over uit de Europese Unie stappen. Dus het was eerst alleen uit de euro stappen... en nu is het uit de Europese Unie stappen. Wat natuurlijk veel breder is... dan alleen maar uh, je eigen munt weer invoeren. Op verschillende plekken in het land kunnen komend weekende stille protesten worden verwacht tijdens de intocht van Sinterklaas. De stichting Nederland wordt beter roept op tot die protesten. Zelf richt ze zich met geplande acties vooral op de landelijke intocht in Groningen en die in Amsterdam. De stichting vraagt tegenstanders van Zwarte Piet om verkleed als alternatieve pieten naar de intocht te komen en de Sinterklaas toe de rug toe te keren. Volgens een woordvoerder is het niet de bedoeling om het Sinterklaasfeest van kinderen af te pakken. Maar het gaat ons puur erom dat wij in, in 2013 een karikatuur van een uh, zwarte persoon uh, leuk vinden. Giel Beelen, Paul Rabbering en Koen Swijnenberg zijn de drie FM-dj's... die volgende maand zes dagen lang opgesloten worden in het Glazenhuis in Leeuwarden. Het drietal gaat geld inzamelen voor het Rode Kruis... om kindersterfte door diarree tegen te gaan. Luisteraars kunnen tijdens de actie tegen betaling verzoeknummers aanvragen. Ook zamelen mensen door het hele land geld in voor het goede doel. De actie begint op woensdag 18 december en eindigt dinsdag 24 december. En dan het weer. Er valt nog wel wat regen of motregen, maar van het noordwesten uit wordt het langzaam droog. Dus maximaal 7 tot 10 graden bij een aan noordwest draaiende matige wind. In de avond en nacht klaart het verder op en is er plaatselijk vorst aan de grond. En ook kan lokaal mist ontstaan. Morgen overdag geregeld zon, morgenmiddag wordt het 9 tot 11 graden. Donderdag is de kans op regen weer groter. Hoe is het met de files, Wijnand ja, Er zijn nogal wat ongelukken gebeurd het afgelopen half uur. En dat zie je toch in het aantal files. Op de A1 bijvoorbeeld van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar staat voor een brugge, 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Een stilgevallen vrachtwagen veroorzaakt verdraging op de A12 naar Duitsland. Bij Duiven, daar staat 9 kilometer. De A12 richting Den Haag is weer vrij bij knopend Oude Rijn. Dat was een aanrijding. We zien nog wel file vanaf Bunnik. Ook de A27 is weer open. Van Breda naar Utrecht bij Oosterhout. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn nog 5 kilometer bij knoopend Beekbergen twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk en de A58 van Tilburg naar Eindhoven 10 kilometer tot aan Best de weg is daar inmiddels weer vrij Er is goed nieuws over Access for All en de eerste aan wie ik dat wil vertellen zijn de mensen van Access for All even bellen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 Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie Het NOS Radio 1 Journaal. Lucella Carasso. Bijna acht minuten over zes is het. Zo meer over het Front National. Morgen komt de leider naar Nederland bij de PVV op bezoek. Hoe staat de partij ervoor in Frankrijk? De eerste Filipijnen, want de hulpverlening daar komt langzaam op gang. De wanhoop onder de mensen is natuurlijk nog steeds groot. Matthijs van de Wiel kwam aan in de havenstad Ormok vandaag... op het zwaarst getroffen eiland. puinruimen met een graafmachine, stapels platen van kapotgewaaide daken. Overal modder, takken, omgewaaide bomen. Omgewaaide bomen die het elektriciteitsnet hebben beschadigd. Zo gauw de nacht valt, om half zes, is het aardedonker in Ormok. In de haven zitten mannen rondom een tafeltje. Ze zijn verantwoordelijk voor de vracht en ze wachten op de hulpgoederen. We hebben niet not in de relief coming here. Die hebben ze tot nu toe nog niet gezien. If I am not mistaken, they're prioritizing Tacloban. De prioriteit voor de hulpverleners ligt in Tacloban, zegt hij. Because the damage there in Tacloban is tremendous. Terwijl er hier ook heel veel kapot is. En like Tacloban. they have uh, what is that? Storm surfs. Daar is alles kapot, terwijl er hier geen vloedgolf is geweest, alleen de extreme wind. de Heel veel daken zijn kapot gewaaid. en vooral de oogsten zijn vernietigd. Coconut, corn, rijst. Allemaal verloren. Dit is de worst typhoon dat ever came. Echte honger is er nu niet hier aan deze kant van het eiland. Maar voedsel wordt wel schaars. Double the time. En water is twee keer zo duur geworden, vertelt een oud mevrouwtje. Ze koopt flesjes water bij een marktstalletje dat met hele kleine kaarsjes wordt verlicht. Ze is hier net aangekomen. We have just arrived. This afternoon. Vanuit Takloban. Tacloban. And we need food. Ze heeft voedsel en water nodig. Everything that we can live on. Ze weet nog niet waar ze gaat verblijven. Somewhere there. No available hotels or even a short time hotel not available. So we stay Als er maar een dak is. Just everywhere as long as there is roof. Yeah. My house in Takloban was washed out. Ze wilde per se daar weg. So I I want I don't want to stay there anymore because many dead bodies are still there. Haar huis is kapot en er liggen nog zoveel lijken overal. Hier brandt nog wel licht. Er is er naar geen gaat. Dit is een gebouwtje van het Rode Kruis. We are stress debriefing, sir, because we came from we came from relief operation. Vrijwilligers worden gebriefd na een lange werkdag. We Ze delen voedselpakketten uit. Ja, To, in order to themselves, sir, from the stress. Hij verontschuldigt zich voor de vrolijke sfeer. Hij zegt, die uh, vrijwilligers die, uh, kunnen zich nu voor het eerst ontspannen na het zware werk. Er zijn uh, veel te weinig we voedselpakketten we are, beschikbaar. Ze hebben nog we geen kwart van de voedselpakketten sir. die ze hebben aangevraagd. Ze willen 4000 gezinnen families. helpen. Yeah. En we hebben maar voor 600 gezinnen pakketten. De food pack with contains 5 kilos of rice, 4 cans goods and 4 noodles. Pakketten met rijst, ingeblikt eten en noedels voor één gezin voor drie dagen. I don't have any idea what what's going on there because we have so many operations, disaster after disaster and we are operating disaster from one disaster to another. Het probleem voor het Rode Kruis is dat er zoveel natuurrampen zijn op de Filipijnen. Ze gaan van de ene ramp naar de andere. We we're gone from the very strong earthquake in Bohol. Ze waren nog bezig met de gevolgen van een grote aardbeving toen dit gebeurde. Een verslag was dat van Matthijs van de Wiel. In Nederland zie je dat de hulp steeds meer op gang komt. Uh, maandag dan is er een actiedag op radio en televisie, maar er zijn ook acties van particulieren gestart, bijvoorbeeld in Os. Daar is Jeroen de Jager. Jeroen, uh, wij hoorden eerder van jou deze uitzending dat de mensen bij wie jij bent dat die contact proberen te krijgen met de Filipijnen... om meer te horen. Uh, is dat inmiddels ja. gelukt? Nou ja, wij zitten dus, uh, Lucella inderdaad... achter het internet de afgelopen uur uh, gekeken... of we contact kunnen krijgen via Facebook... Uh, met de familie van uh, Tessie. Um, en dat is wel goed om even over te hebben... want we hebben het nu steeds over Tacloban, hè? Tacloban, ja. uh, maar uh, u komt van een heel ander eiland. Dat is ook geraakt. U krijgt geen contact met dat eiland. Ja, yeah, dat is in Calibo en Banga. Ik heb geen contact. nog steeds... Want die elektriciteit is allemaal is kapot. Is daar ook weg, hè? terwijl dat een heel eind weer van Tacloban vandaan ligt. Ja, ja is vlakbij, kijk. Nou ja, vlakbij op zo'n kaartje wel, ja, maar ja, in, in ja. kilometers is dat best een eind. Maar dat zijn allemaal eilanden, zeg maar, ja. links van Leijten. Heb je Cebu en dan, hoe heet dit eiland wat daarnaast ligt weer? En dit is Bakolot. Bakolot en dan het eiland Panai, waar u vandaan komt. Panay eiland. Ja, dat zijn allemaal, wat, ik heb een kaartje gezien van hoe die storm uh, uh, die, die, die geraasd heeft. Ja, die is ook langs die eilanden gekomen. Dus het zou allemaal best nog wel eens groter kunnen zijn dan we nu denken. Ja, ik denk het wel. Ja, dat de Banga en Kalebo is allemaal... Is, uh... Daar is denk ik geen uh, vloedgolf overheen gekomen, alleen die storm, hè, de wind. Yeah, also in yeah. the storm, yeah, yeah. And, and water, so it's zoveel water en uh, storm. Ja, dus is, uh... ja, ja, Nou ja, we moeten maar even afwachten. Dat zal de komende dagen duidelijk worden hoe erg het daar is. Ondertussen zijn jullie hier flink bezig met die zakken. Hè? Ja, klopt. Stastje. We hebben er inmiddels al een hoop uh, klaarstaan voor de Filipijnen. En wat zit er allemaal in? Ja, eigenlijk van alles, maar het belangrijkste is toch wel... in eerste instantie nu de kleren en het linnengoed. Mensen, want mensen hebben natuurlijk helemaal niks meer. En ik begreep extra uh, medisch materiaal ook. Hè? Ja, klopt. Wat we nu nog hadden staan, wat uh, nog niet verstuurd was... was een hoop handschoenen, medisch handschoenen. En ja, die zijn natuurlijk perfect nu... om om de eerste hulp te kunnen gaan bieden. Ja. Dus die sturen we nou uh, allemaal mee. Ja, morgen komt de vrachtwagen. Dan wordt het allemaal hier in os in de container geladen. We staan hier in een oud klooster. Dit is de kerk van het klooster... waar jullie je, je voorraad hebben ja, liggen. Ja, klopt. Hè? Want... Hier werken wij altijd vandaan. Hier wordt alles ingepakt, dus ook nu. De Stichting Mens tot Mens. Van Mens tot Mens, ja. klopt, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, even nog een ander dingetje. Want dat was het vorige uur, hadden we het daar over. Ja, daarover. ja moet, er nou, moet je nou wel geld storten op 555 of niet? Cor uh, Staneke hier van Stichting Mensen... Nee, want het is corrupt daar. Maar jij denkt er heel anders over. Nou, het is inderdaad het is een moeilijke kwestie. Ik snap standpunt ook absoluut. En het is ook, veel mensen denken vaak van... Ja, komt het allemaal Echt aan. Maar van de andere kant denk ik ook wel dat we er rekening mee moeten houden... dat het gewoon echt een hele omvangrijke ramp is. En wij doen natuurlijk wat we kunnen. En alle kleine stichtingen hier in Nederland en in het buitenland doen dat ook. Maar ja, het is, de ramp is zo groot dat we met kleine stichtingen alleen niet aan kunnen. Dus ik denk dat het toch wel belangrijk is dat er ook op grotere schaal wel acties ja, komen. Ja, nou, precies. Nou ja, deze spullen die, die gaan in ieder geval die kant op. En ja, weten jullie wel zeker dat het allemaal goed komt? Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, het is natuurlijk even... Het is een haasklus, er gebeurt een ramp, je moet meteen inspringen. Maar wij werken wel echt met onze vaste vervoerder... waar we goed contact mee hebben, al lang mee werken. Dus we hebben wel echt... De lijnen zijn heel kort, dus dat, ja, dat geeft veel vertrouwen. Ja, en ondertussen zit Cor, die zit gewoon lekker stil in zijn stoel. Nee, blijf maar zitten hoor, Cor. Daar durft niemand op te gaan zitten op die stoel. Nee, dat is uw stoel. Ja. Even nog een oproepje, hè, tot slot. Want uh, Stichting van Mens tot Mens, uh, kunnen jullie extra spullen gebruiken? Ja, we kunnen zeker extra spullen gebruiken en ook uh, extra financiën. Want we kunnen wel extra spullen gebruiken, maar we moeten ze ook verzenden. Ja, en na deze container die gratis ter beschikking wordt gesteld... komen er nog meer containers? Ja, er, komen, uh, er blijven altijd uh, spullen versturen. Maar ja, de moeilijkheid is, als we, zoals nu is het gratis... maar normaal moeten we dus betalen. Ja. En uh, ja, als we veel spullen krijgen, dan moeten we ook veel geld hebben. Oké. Okay. Goed, stichting uh, van mens tot mens.com, daar kun je alles op uh, terugvinden. Ja. Goed bezig mensen. Dank wel. Dank jullie wel. Dat was uh, Jeroen Jager vanuit Os. Ongelukken, ongelukken Wijnand. Ja, het leidt niet tot een extreem drukke avondspits... maar toch verspreid over het land inderdaad. Veel aanrijdingen op de A50 bijvoorbeeld van Arnhem naar Apeldoorn. Daar staat voorknoop in Beekbergen, zeven kilometer stil. Twee rijstroken zijn dicht... De A58 valt nog op naar Eindhoven. Daar staat voor Oorschot 9 kilometer. Maar de rijbaan is weer vrij. En ook in het zuiden, de A59 van Zonshil naar Waalwijk bij Terheide 5 kilometer. Alleen de vluchtstrook is daar open. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Ja, de noodtoestand in Egypte is opgeheven. De interimregering daar kondigde de noodtoestand drie maanden geleden af... op de dag dat de veiligheidsdiensten hardhandig een eind maakten... aan protesten van aanhangers van de vorige president Morsi. Die is afgezet. Sander van Hoorn, onze correspondent. Um, Sander, wat betekent dat concreet voor de Egyptenaren... dat die noodtoestand is opgeheven? dat leger en politie een stuk minder mogelijkheden hebben... om uh, mensen zomaar op te pakken en vast te houden. Uh, daar gelden dan weer de normale regels voor. En uh, wat toch ook niet onbelangrijk is... is dat uh, die uh, noodtoestand hand in hand ging met een avondklok. En waarschijnlijk wordt die... Ook opgeheven. Nou is die al heel erg versoepeld de afgelopen tijd. In de praktijk hoeft die op de meeste dagen alleen maar tussen één en vijf uur s'nachts binnen te blijven. Maar toch, dat zal dus ook niet meer zo zijn. En wat ik dan een paar weken geleden nog zag, uitgestorven straten na één uur s'nachts... ja, dat wordt dan weer het normale Cairo-drukte. Dus voor heel veel mensen zal het toch een, een verlichting betekenen... en iets minder risico om zomaar opgepakt te worden. En wat wil dit zeggen? Leggen de Egyptenaren zich dan nu neer... bij de huidige situatie met het militair regime... Ja, dat is een, een dubbele vraag eigenlijk. Want ik denk dat heel veel Egyptenaren... Er, daar is helemaal geen sprake van zich erbij neerleggen. Die zijn buitengewoon tevreden. Uh, die hebben een jaar gehad waarin ze Morsi fout op fout zagen maken. Waarin ze onveiligheid voelde en economische achteruitgang uh, zagen en zij hopen dat dat onder het leger beter gaat en die staan daar oprecht achter. Dan heb je die kleine minderheid, of die grote minderheid moet ik eigenlijk zeggen, van de moslimbroederschap. Ja, die zien dit dus helemaal niet zitten, dat leger en die zullen uh, denken, ja, het opheffen van no de noodtoestand. Veel van onze leiders, die zitten al in de gevangenis de afgelopen tijd heel veel mensen opgepakt en op het moment dat uh, het leger of de politie iemand van ons wil oppakken dan zullen ze daar ook zonder noodtoestand wel een Vinden. En, en wat verwacht jij uh, hoe Egypte zich verder op korte termijn uh, ontwikkelt wat dat betreft? Nou, die strijd tegen het terrorisme zoals het leger dat noemde en waar die noodtoestand voor bedoeld was en voor terrorisme moet je dan de moslimbroederschap lezen die zal dus doorgaan en je zult ook zien dat een deel van de moslimbroederschap eh, onder druk radicaliseert en dat is een situatie die onveiligheid met zich mee eh, zal blijven brengen en ja tegelijkertijd heb je dan dat proces, dat democratische pad waar eh, de legerleiding zegt eh, zich aan te willen houden en waar ook van buitenaf heel veel druk op is, dat moet eh, leiden tot een nieuwe grondwet, een nieuw parlement en uiteindelijk een nieuwe president. En ja, die twee sporen, dus het, het, het vechten tegen de moslimbroederschap... en tegelijkertijd iets van een democratisch proces in het leven roepen... dat zijn de twee sporen die Egypte de komende tijd behandelt. En ja, je zult je kunnen voorstellen dat dat af en toe op gespannen voet staat met elkaar. Zeker. Sander van Hoorn, dank voor jouw verhaal over Egypte. Marine Le Pen van het Franse Front Nationaal brengt morgen een bezoek aan Geert Wilders aan de PVV. Ze zoekt partners voor de Europese verkiezingen, die zijn volgend jaar. Ze was eerder al enthousiast over de FPÖ in Oostenrijk, ook over het Vlaams Belang in België. Morgen dus die ontmoeting hier in Den Haag. In Frankrijk gaat het Le Pen voor de wind. Volgens een recente peiling zou haar partij de grootste van Frankrijk kunnen worden als er vandaag gestemd zou zijn. Het Parijse bureau van politicoloog Dominique Renier ziet er chaotisch uit. Het is bezaaid met paparazzen, boeken en publicaties, vooral over opkomende populistische partijen in Europa, die allemaal naar elkaar kijken en ook naar het succes van Marine Le Pen hier in Frankrijk. Hoe verklaart u dat succes? Je pense que c'est een échec des partis de gouvernement uh, qui se sont succédé depuis quelques années. Euh, sans parvenir à euh, améliorer la situation et plus encore je dirais sans parvenir à expliquer aux français het succes van Le Pen is gebouwd op het echec van de regeringspartijen... van het afgelopen decennium, zegt de professor politicologie. Want die zijn er maar niet in geslaagd om de kiezer duidelijk te maken... hoe Frankrijk uit de economische misère kan komen. En zonder uitzicht op een betere toekomst profiteren protestpartijen. Zoals vorige maand al gebeurde in het zuidelijke stadje Brignoli. Het Front National won in dit door de crisis getroffen provinciestadje. Het zogenaamde Front Republicain werkte niet meer. Want in Frankrijk worden verkiezingen altijd in twee rondes gehouden. En wat tot nu toe vrijwel altijd gebeurde is dat de verliezer van de eerste ronde een stemadvies uitbracht... Tegen het Front National. En dat mislukte in Brignoles, tot grote vreugde van Marine Le Pen. C'est la confirmation de la mort du Front Républicain. Tous ensemble, PS, PC, UMP, Vert, UDI, Modem, etc. Eh bien, quand les Français le veulent, eh bien, ils sont défaits. Zelfs terwijl alle partijen zich tegen het Front National opstelden, was de kiezer niet overtuigd en wonnen wij, concludeert Le Pen. De verliezer in Brignol, Catherine Delzer van de rechtse UMP... is minder overtuigd. Mensen stemmen nu eenmaal op een verschijning, op uiterlijk vertoon... En dat is gevaarlijk. U stemt uit onvrede, zegt Delzer, maar u stemt ook op het onbekende. Hoe kunt u er dan zeker van zijn dat u op de juiste kandidaat heeft gestemd? Vraagt ze hardop. Maar het Front National kijkt alweer verder... naar het verkiezingsjaar 2014. De partij stelt zich op als anti-Europese partij... die uit de euro wil stappen. Meneer Renier, is dat ook wat Le Pen en Wilders bindt? Uh, see, uh, Gerd Wilders. Pays-Bas, Het zou geen constructieve alliantie worden, maar een destructieve alliantie, zegt de politicoloog Renier. Een bondgenootschap dat als grootste delen heeft de afkeer van Europa. En daar schuilt ook een tegenstelling in, zegt hij. Dat beide partijen, misschien nog wel meer, gezamenlijk campagne gaan voeren voor het Europees Parlement. Een instituut dat ze het liefst zouden willen opheffen. Het uh, is een paradox dat we moeten onderstrepen: de kandidaten die kandidaten voor eurodéputés, c'est-à-dire des representants, in een institution waarvan ze de dissolution Gekozen worden in een instituut dat ze het liefst zouden willen opheffen. Dat zegt politieke loog Dominique Renier in een gesprek met correspondent Ron Linker. Ruim anderhalf jaar nadat de rechtbank het faillissement uitsprak over Flevo on Ice in Biddinghuizen... gaat de grootste ijsbaan ter wereld aan het eind van deze maand toch weer open. Er is een nieuwe eigenaar die het aandurft, wel met een wat aangepast concept. De ijsbaan is bijvoorbeeld van vijf naar drie kilometer teruggebracht. En er komen ook wat andere attracties bij. Zo ziet verslaggever Karin Alberts. Nog twee weken Fokker de Noord. En dan moet het allemaal weer een bedrijf zijn hier. Ja, zeker. Het zijn de laatste puntjes op die. We zijn volle bak bezig om alles te realiseren. 22 november aanstaande de officiële opening. En zaterdag 23 gaan we open voor het publiek. We staan hier bij een gedeelte wat echt helemaal nieuw is, hè? IJskarten. Ja. Ijskarten, dat is een uh, volledig nieuwe attractie op, uh, op Flevol IJs. We werken hier met uh, elektrische karts die uh, geen uh, geluid maken en geen uh, dieseldampen geven, zoals je dat met reguliere karten ziet. En dat past ook heel goed in de propositie die we hebben in een stiltegebied. Ja, en zie ik het goed, ligt het eerste laag maar even voelen hoor, even door de knieën. Ja, ik voel al wat ijs. Ja, de eerste centimeter zitten erop, dus dat uh, ja, klopt. Dat klopt. Hoe, gaat dat, hoe gaat het in zijn werk? We hebben hier een, een systeem liggen van, van allemaal uh, kleine, kleine buisjes met een doorsnede van ongeveer een centimeter. Daar pompen we glycol door, dat is een koelvloeistof. De, die koelvloeistof uh, wordt door de machines uh, gekoeld tot een temperatuur onder nul. En dan brengen we er laagjes uh, water op. Totdat het aangevroren is. En dat procedé herhalen we tot we een ijslaag hebben van 7 centimeter. Ja. En het is wel zeker dat uh, dat spul dat blijft allemaal in die baan. Dat gaat niet in de grond zakken zoals in het verleden helaas gebeurd is. Nee, nee, nee, zeer is zeker niet. Uh, we hebben heel veel ervaring opgedaan in het verleden. Dus we weten heel goed uh, hoe het werkt. En uh, het glycol blijft uh, in de buisjes. En zorgt ervoor dat we een mooie ijsvloer hebben. Kijk, ja. ja, nou, dan gaat de machine weer van start. Gaat even de hoek omlopen. Ja. Want uh, het blijft wel, ook al wordt er gekart. Het blijft uiteindelijk gaan om het schaatsen, hè? Ja, wel iets minder lang, geen 5 kilometer meer. Nee, nee we hebben ervoor gekozen om, uh, om de lange baan terug te brengen van 5 uh, naar 3 kilometer. Dus het blijft nog steeds de langste outdoorbaan ter wereld. Dus dat unieke karakter uh, dat behouden we. Maar we hebben wel gekozen om dat iets uh, terug te brengen. om... Uh, de exploitatie wat meer lucht te geven, want vijf kilometer koelen... Dat, dat is in het verleden een behoorlijke operatie gebleken. Dus vandaar dat we voor gekozen hebben om nu terug te brengen naar drie naar kilometer. En dat scheelt in de energiekosten? Dat scheelt behoorlijk, behoorlijk in de energiekosten. En wat was dat ook de belangrijkste reden dat de vorige eigenaar failliet is gegaan? Dat de energierekening gewoon te hoog was voor het aantal bezoekers dat kwam? Ja, energierekening speelde daar een belangrijke rol in en het aantal bezoekers. We zullen dus zowel in het aantal bezoekers omhoog moeten... En in energiekosten moeten, moeten zakken. Nou, dat laatste deel, dat hebben we goed onder controle... middels het terugbrengen van de baan van 5 naar 3. Ja, en, en dat namelijk... eerste deel hoop je te bereiken. We staan hier bijvoorbeeld voor een speeltuin. Die was er eerst ook nog niet. Ik zie daarachter nog, dat wordt een soort glijbaan, geloof ik. Hè? Ja, we hebben een, een heel ijsfunpark uh, toegevoegd. Een, een glijbaan van 5 meter hoog en 25 meter lang... waar de kinderen met banden vanaf kunnen. En vervolgens uh, ook gebruik kunnen maken van de kinderkrabbelbaan... Uh, om, om te oefenen om uiteindelijk uh, die 3 kilometer baan te kunnen gaan volbrengen. Hoe zeker weet u dat het een succes gaat worden? Of dat jullie niet over een paar jaar ook failliet gaan? Ja, die zekerheid... die hebben heel weinig ondernemers. En in die glazen bol, als ik daarin kon kijken... dan hadden we de wijzend impact. Nou, dat, dat hebben we niet. En dat, dat geldt denk ik... voor heel veel ondernemers. Maar we hebben wel heel veel vertrouwen in. Water uit een slang. Wordt het krabbelbaantje opgespoten. En uiteindelijk wordt het ijs. Ja, ja, dat is correct inderdaad. En wanneer is de ijsvloer hier klaar? De ijsvloer waar we nu naar kijken is aanstaande vrijdag klaar. bent u dan degene die het als eerste gaat uitproberen? dat zou maar zo kunnen. De ijzers zijn geslepen. De ijzers zijn geslepen en uit het vet. Flevo on Ice. Van vijf naar drie kilometer dus teruggebracht die ijsbaan daar. Over twee weken gaat het open voor het publiek. Nou, dat was de Radio 1 Journaal voor vanavond. Joost de Eerdmans neemt het zo over met avondspits. Joost, goeie Lucilla. Goedenavond, uh, we gaan het hebben over fietsen. Oh. Uh, fietsen erin. Uh, het gaat namelijk om het tragische getal van 200 fietsen dat ieder jaar omkomt in het verkeer. Dat zijn, zo je misschien wel weet, altijd jongeren of het zijn. Ouderen, de 75-plussers uh, ook wel genoemd. En dat, uh, het komt namelijk dat de auto steeds beter beveiligd wordt. Dus dat aantal doden in het verkeer neemt gelukkig af, dramatisch af. Maar uh, de kwetsbaren, dat zijn dus de voetgangers en de fietsers... die zich niet zo goed kunnen bes beschermen met een airbag of wat... Die, die, dat blijft maar stabiel, dat aantal wat omkomt. En de Fietsersbond vindt daarom vandaag... dat fietsers niet meer op dezelfde weg zouden moeten rijden als auto's. Die willen ze dus van elkaar gaan scheiden. Um, dat vinden ze te gevaarlijk. Ik vind dat nogal radicaal van de Fietsersbond. Mijn mening is een andere. Fietsers moeten gewoon beter opletten. Ja, dat is mijn bondige mening van vanavond. Meldde zich dus voor het debat op Opinieradio 1 0800 1121 Daar kunt u uw reactie kwijt. Dan krijgt u Peter aan de lijn en hij verbindt u graag door. Fietsers moeten beter opletten. Dat is mijn stelling. Ik heb de Fietsersbond natuurlijk in de show. En ook Atse Dijkstra, hij is uh, verkeerskundige. Laat ze licht erover schijnen. Ik hoop dat u ook gaat twitteren. Er is nu eentje geland bij mij. Kan meer bij hoor. Hek je eens of hek je oneens? Wat vindt u van het gedrag van fietsers in het verkeer? We zijn er met Radio Roeptoeter over 3,5 minuut. Hier op 1. Dankjewel. Tot zo.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 Het NOS-journaal. Op de Filipijnen zijn nu 23 Nederlanders... met wie het ministerie van Buitenlandse Zaken geen contact kan krijgen. Eerder was ons sprake van 16 Nederlanders. Buitenlandse Zaken spreekt niet van vermisten... omdat niet duidelijk is waarom er geen contact mogelijk is. Dat kan ook komen door de technische omstandigheden. Van één Nederlander is zeker dat hij bij de orkaan op de Filipijnen... om het leven is gekomen. De 69-jarige man was op duikvakantie in het westen van het land. De samenwerkende hulporganisaties en de publieke omroep, RTL en SBS... houden aanstaande maandag een tv-actie... voor de slachtoffers van de orkaan op de Filipijnen. Namens de NOS doet presentator Herman van der Zand mee aan de tv-actie. Volgens de publieke omroep wordt het geen groot avondvullend amusementsprogramma... want, zo wordt gezegd, dat is niet meer van deze tijd.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 Op verschillende plekken in het land worden komend weekend... stille protesten verwacht tijdens de intocht van Sinterklaas. De stichting Nederland Wordt Beter roept op tot die protesten. Die stichting vraagt tegenstanders van Zwarte Piet... om verkleed als alternatieve pieten naar de intocht te komen... en de sinterklaas de rug toe te keren. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. En hier is Gerrit Teamstra. Na een druilerige herfstdag is het nu aan het opklaren in het noordwesten en noorden van het land. In het oosten en zuiden regent het nog en die regen en bewolking die trekken geleidelijk naar het oosten weg. Dan klaart het overal op en tegelijkertijd neemt de wind sterk af en daardoor kan er op uitgebreide schaal vannacht mist ontstaan. Ook koelt het flink af met minimumtemperaturen van 2 graden boven 0 in het oosten tot 6 à 7 graden in het westen van het land. Er kan ook wat nachtvorst optreden. Nou, morgenochtend is het dan eerst mistig, vooral in het binnenland. In de loop van de dag breekt de zon door en het blijft overal droog. In het zuidoosten van het land kan de mist nog vrij lang blijven hangen. De temperatuur stijgt naar 9 tot 11 graden. Het is morgen rustig herfstweer, want de wind is zwak tot matig... uit het zuidwesten windkracht 2 tot 4. Donderdag passeert weer een frontensysteem met regen en veel wind. Het wordt een graad of 11. Vrijdag en in het weekend is het rustig weer... met koude nachten en overdag zonnige perioden... Het wordt dan ongeveer 8 graden. ANW-verkeersinformatie. In de start van de avondspits zijn nogal wat ongelukken gebeurd. Toch neemt het aantal files nu al af. De meeste problemen zien we nu op de wegen rond Utrecht. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat na een ongeluk tussen Naarden en Knopend Eemnes... 5 kilometer stil, twee rijstroken zijn dicht. Ten zuiden van Utrecht op de A2 naar Den Bosch tussen Maarse en Nieuwegein 7 kilometer. Bij het Nieuwegein-Zuid gebeurde een ongeluk waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. Drie rijstroken zijn dicht. Verkeer op de A2 naar het zuiden of dat nog op de A12 zit bij Knoopend Oude Rijn... kan het beste omrijden via de A12 en de A27, dus via de oostkant van Nieuwegein. Dan de A28, Amersfoort naar Utrecht, bij knooppunt Rijnsweert, 7 kilometer. En de A50, Arnhem richting Apeldoorn, bij knooppunt Beekbergen, 4. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Fietsers moeten beter opletten. zet je verstand op één en je blik op oneindig. Hier is je vertrouwde portie gezond verstand, gepresenteerd door WNL. Wel, WNL. 0800 1121. Goedenavond luisteraars, de Fietsersbond vindt dat fietsers op de weg meer van automobilisten moeten worden gescheiden. Hoewel het totaal aantal verkeersdoden al jaren daalt, blijft het aantal omgekomen fietsers en voetgangers helaas hangen op 200, zo becijferde vandaag nu.nl. Een auto van 1200 kilo is natuurlijk ook een potentieel moordwapen als je tegen een fietser of voetganger botst, al rij je maar 30. 60% van alle fatale fietsongevallen vindt plaats op een kruispunt. Het kan dus een oplossing zijn om de fiets en de auto uit elkaar te halen zoals de Fietsbond wil. Maar dat kost wel heel erg veel geld. Goed opletten, ook als fietser, is niet duur, maar wel beter. Dus geen voorrang pakken, maar krijgen licht op je fiets aan... en niet met z'n drieën door rood het kruispunt oversteken. Het zijn de simpele dingen, maar helaas trekken vooral jongeren zich daar amper wat van aan. En daarom zeg ik, de automobilist heeft zeker de grootste verantwoordelijkheid... maar fietsers moeten zelf beter op gaan letten. Wel 0800 1121. Ja, zit je op de fiets? Je mag volgens mij bellen nog steeds. Maar doe het wel veilig. 0800 1121. Ook vanuit de auto bent u welkom in deze uitzending van Avondspits. Het heerlijk avondje stellingmakerij is weer begonnen. Vier lijnen vol, waarvan één oneens En dus drie keer eens met mij. Fietsers moeten beter opletten. Ja, het gebeurt dus vaak op kruispunten. Daar overlijden fietsers het meest als je naar de ongevallen kijkt. In twee op de vijf gevallen is geen voorrang verleend. En ook het niet verlenen van doorgang is een grote oorzaak. En stuurfouten. Dat zijn de veel voorkomende oorzaken van een dodelijk ongeval op de fiets. Hosta Siboldiana het mij eens... In Amsterdam stopt 12% van de fietsers voor rood licht. Het is al jaren stabiel. Zo, waar dat onderzoek vandaan komt, maar het is best, best weinig. Uh, Maurits Speksnijder, hek je eens. Verkeersdeelname is gewoon een serieuze bezigheid. Fietsers zijn veel te ongeconcentreerd. Vind ik ook uh, waar. Uh, ga naar de eerste beller op lijn 2. John Zomer uit IJmuidenmel zich. John. Ja, goedenavond. Ja, ik ben het helemaal eens met je stelling. Want. Uh... Uh, ...vaak toch wel met de mobiele telefoon van de stoep af... ...gewoon op de fietspad invoegen in een hele andere wereld. In, uh, ik zou zeggen fietsers en ik ben ook acht jaar vrachtwagenchauffeur geweest. Kijk lekker om je heen naar de bomen, de natuur en de mensen... ...en ja, let op je eigen veiligheid. Dus ik ben het gewoon met je stelling eens. Ja, maar misschien moeten we wat minder op de omgeving letten... ...wat meer op de weg... Ja, dat bedoel ik. Dus gewoon meer eh, ja, ja. om je uitkijken in plaats van een mobieltje en uh, gewoon... Ja, uh, precies. Ja, kijk gewoon om je heen. Neem de omgeving in je op. Ja. In plaats van dat je een centimeter voor je uitkijkt op je schermpje. John, Eens, dankjewel hè. John Zomer. Dankjewel, prettige avond. Hetzelfde, John. Rolf twittert daar ook over. Die zegt uh, fietsers moeten inderdaad beter opletten en stoppen met dat ge whatsapp of ge-Facebook op de fiets. En dat zeg ik als fietser, je Eens eertmans. Uh, Mark Loggen was het ook eens. Uit Gouda, goedenavond ja, ik, was, ik ben het inderdaad ook eens met die stelling. De reden waarom is, het gebeurt gewoon te veel dat je, dat je uh, fietsers uh, ja, fietsen met drie uh, breed ziet rijden uh, vanuit school en uh, lekker, met elkaar uh, uh, lekker met elkaar kletsen. Ja, een beetje en duwen. Geen, tot, ja. ja, een beetje duwen en totaal geen aandacht hebben voor de auto's die uh, achter hen rijden. Um, daarbij uh, heb ik het ook wel eens... Uh, heb ik gewoon het gevoel dat heel veel fietsen... die voelen zich veilig omdat ze dus inderdaad... ook door bepaalde wetgeving worden... Uh, beschermd. Worden beschermd. Ja. Uh, ja, ja, nou, beschermd omdat... Uh, als er een ongeluk op een kruispunt gebeurt... en de auto komt van recht... dan heeft de auto het nog steeds gedaan. Ja, omdat de auto natuurlijk ook een moordwapen is in potentie. Dat zeg ik ja, wel. Ja, nee, nee dat, dat, dat begrijp ik. Maar uh, ik, ik ben... Ik vroeger heb Ik uh, in mijn uh, uh, uh, ja, ik ben ik ben uh, ik ben 40 dus ik ben nog niet zo oud. Maar in mijn tijd dat ik, wij inderdaad op de fiets was, was het gewoon rechts uh, verkeer van rechts heet voorrang. Ja, en uh, als dat een auto is, dan heb je gewoon oud, dan heb je gewoon die, die auto ook uh, rechts voorrang te geven. Ja, en op het moment dat jij dat denkt, van op het moment dat jij denkt van nou ja, uh, die auto die stopt wel, en die auto die stopt dus niet, en die komt van rechts dan, en de auto wordt na nou, achteraf nog ook uh, al rijdt hij maar 30, wordt hij nog. Euh, gepakt, ja, die, dan krijgen die fietsers krijgen een soort van vals ja. gevoel van veiligheid. Zij dus zou ook zeggen, want well, er zijn ook mensen die zeggen: geef fietsers altijd voorrang. ook bij als ze, Van rechts bedoel ik. Een fietser van rechts heeft voorrang op een auto. Maar daar, vind je, daar moeten we niet aan beginnen. Nou, het, euh, dan uh, zie je door, de, vind ik tenminste, door de verkeersregels uh, bomen het bos niet meer. Nee. Oké, okay. Mark, dank eh, ja. Het wordt. Ja, het wordt om de regels worden die regels worden aange worden aangescherpt. En, en dan snapt uh, niemand het meer. Nee, oké okay, Mark, nee. Dat, dat is ook inderdaad een bezwaar. Dank, dankjewel hè, uit Gouda, Mark Logge. Uh, voordat we naar Atse gaan, dat is een, een onderzoeker, wilde ik nog even naar een tegengeluid. Fietsers moeten gewoon beter opletten. Dat is mijn stelling, 0811 21 Dirk Jan, uh, goedenavond. Goedenavond Joost. Nou, ik ben het niet met je eens. Misschien moet je wel beter opletten, maar we zitten hier weer de heilige boontjes te spelen. We hebben allemaal vroeger gefietst en ik kan me goed herinneren dat wij met drie, vier, vijf man naast elkaar fietsen en zo dat er geen auto doorkomt. Dat doet de jeugd nu ook, dus ja. we moeten dat niet zeggen. Wij deden dat vroeger niet. Wij nee, waren maar... net zo slecht. Ja. Maar het punt is denk ik wel... ...auto's zijn steeds veiliger geworden... ...en nemen daardoor dus meer risico. He, want auto's zijn onge ongemeen snel... ...terwijl je het niet hoort... ...en ze zijn van alle kanten beschermd. Dus een automobilist... ...die waant zich veilig... ...maar die fietser is nog veel... ...net zo kwetsbaar als in, als in uh, 1912. Ja, dus de automobilist moet zich te degen bewust zijn... ...dat hij kan geen ongeluk meer krijgen... ...want als ik bij een auto met 100% 80 in bomen rijd... ...misschien niet makkelijk uitstap... ...maar met al die airbags stap ik ongeveer nog wel uit... ...terwijl die fietser als ik met 80 ga... Nou, daar blijf je in spaan van over. Dus je nee. automobilist moet zich er in. Ja, de precies, brusten. jij draait hem eigenlijk om, precies. Je zegt automobilist. Het is zo veel gevaarlijker als vroeger. Vroeger deelde hij ja. echt een nou dit ja. mee. Dan kwam je niet uit de auto. Daar heb je me wel, wel. mee. Ja, Dirk Jan, dank je wel. Goed punt. Zeg ik terwijl je oneens zegt. Um, we gaan even naar Atse, Atse is, uh, Adse Dekstra moet ik zeggen, is verkeerskundig en senior onderzoeker bij SWOF. Dat is een mooie stichting. Dat is de stichting Wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid. Goedenavond, Atse. Goedenavond. Ah, ja, jullie, of jullie, nee, er wordt voorgesteld door de Fietsersbond... moet ik zeggen, eh, vandaag, eh, om de fiets te scheiden van de autobaan. Totaal uit elkaar halen, want er gebeuren anders te veel ongelukken. Wat zegt eh, de slof daarvan? Um, nou, in principe uh, is het goed om de fietsen uh, in bepaalde situaties... te scheiden van het autoverkeer. Um, maar dat hoeft natuurlijk niet overal. Nee, dat hoeft niet... In, uh, in woongebieden waar uh, de snelheid meestal toch laag is van auto's, uh, daar hoeft dat natuurlijk niet. En in veel andere situaties, in de Waddenkom misschien ook niet. Uh, maar buiten Woudenkom lijkt het me zeer verstandig, met grote ja. snelheidsverschillen, dat fietsers uh, wel gescheiden zijn. Maar nou maar. zeg je wat, want ik woon toevallig een beetje bij een soort van landweggetje achter waar, waar 30 mag gereden worden. Als er ergens een gevaar voor fietsers is... Is dat toch wel waar auto's maar 30 mogen? Want dan gaan ze toch harder rijden, s ochtends op weg naar school. En de, de fietsen zijn krap aan, zeg maar, op zo'n weg. Dat, dat, dat, dat vind ik altijd, altijd heel gevaarlijk. Ja, nou, zolang het verschil tussen fietsen en auto's niet veel meer is dan 30, is er in principe niks aan de hand. Zodra die verschillen groter worden, uh, ja, dan zijn fietsen toch gewoon te kwetsbaar. En uh, zou het goed zijn om ze te beschermen. En, ja. Uh, ja, dan is scheiding een mogelijkheid. Ja. Maar, maar een, een ongeluk met 30 heb ik ook laat, dat me laten voor, voorlichten. Dat, dat, dat is een behoorlijk heftig. Dat is een zwaar letsel als een auto van 30 op je, op je rijdt als fietser. Uh, tuurlijk is dat niet fijn. En uh, zeker uh, kan je letsel oplopen. Maar het, je kan het wel overleven. En dat is wat ja. anders dan bij hogere snelheidsverschillen. Ja, nou zeg ik eigenlijk, als ze, uh, fietsers moeten beter opletten. Anderen zeggen nee, dat moet juist de automobilist. Hoe kijk jij aan tegen het gedrag van fietsers in het algemeen? Nou, ik denk dat alle verkeersnemers goed moeten opletten, ook fietsers. Ja. En uh, uiteraard, uh, uh, als een automobilist niet oplet, dan kan dat ernstige gevolgen hebben. als een fietser niet oplet. Dat is waar, maar je merkt gewoon, fietsers die zijn op de een of andere manier... En scholieren, hè, blijkt ook uit het onderzoek met name scholieren... Zwieren over de weg, steken over wanneer het ze uitkomt... Zijn er niet mee bezig hoe gevaarlijk dat gedrag kan zijn. Ja, nou dat is zeker geen goed gedrag. Dat is niet goed te praten, heel simpel. Ze uh, nee. moet ook uh, zich houden aan de regels en opletten. Dat lijkt uh, me duidelijk. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat uh, dat je ze niet, ook in, in situaties waar veel snelrijdend autoverkeer is, dat je ze daar niet zou moeten beschermen. Nee. Oké, okay, Atse laat ik het voor nu bij. Dankjewel, verkeerskundige en onderzoeker bij de ZWOV. Mark Dijkhoff, want op Twitter loopt het lekker binnen met hekje eens of hekje oneens. Hekje eens, zegt Dijkhoff, houdt ook de elektrische fiets eens in de gaten. Vooral bij optrekken schiet de fiets vooruit. Ja, dat is een, dat is een hele goeie. En Dirk van der Plas zegt hekje eens en niet alleen de fietsers, ook andere weggebruikers gewoon allemaal netjes aan de regels houden. We hebben het over over fietsdoden. En mijn, mijn pleidooi is, fietsers moeten gewoon veel beter gaan opletten. Ze maken zich te veel schuldig aan, aan wangedrag op de weg. Ik ben zelf ook graag een uh, geziene gast op de fiets. Wat vindt u? 0800 1121. Uh, dan komt u binnen hier bij Avondspits. En zometeen hoort u de Fietsersbond. Ik zie Bernard Haier uit Veen Goedenavond, Bernard. Ja, goedenavond, Joost. Yes. Uh, ja, ik denk ik moet maar eens even in de pen klimmen. Of in, uh, in de phone, want ja, ik ben het niet eens met die stelling. Want uh, ik fiets veel. Ik heb uh, en uh, het liefst op de fiets, want ik woon in een klein dorp mm. en uh, nou, klein, 11.000 inwoners. En uh, dat is uh, meestal uh, een 30 kilometer zone. En ik ben op mijn fiets terwijl ik goed oplet en de weg goed weet. Ik ja. ben zelfs uh, rijschoolhouder ben geweest een tijdje. En toen ben ik 30 jaar internationaal chauffeur geweest. En als ik op mijn fiets zit, dan ben ik bijna vogelvrij. Ja. En dat zijn ook door jongeren, maar ook door ouderen. Gisteren nog, ik kom van rechts, ik fiets hem ertussen. En ik heb even zo een gebaar gemaakt van meneer, wat bent u voor plan? Want u rijdt me bijna plat, want ik ben heftig genoeg. Ja. En ik, ik gooi hem er makkelijk voor. Oh. Maar wel met mijn eigen veiligheid in acht natuurlijk. Ja, maar Kijk, goed. U hebt het wel over schoolkinderen en die zie ik hier ook bij een grote school... Als die uitgaat, ja, dan ben ik liever niet met mijn auto in de buurt, want nee. dan erger ik me kapot aan die schoolkinderen. Dat is een ding wat zeker is. Het is ook zo. Maar in grote lijnen, ja. een gewone weg, en dan en, en, en met name een weg waar geen fietspad is, en dan is het een 30 kilometer bij ons hier ook, een brugstraat. Precies, nee, dat is herkenbaar. Nou, de mensen die scheuren er langs. Ja. En ik maak me een meestal als ik met mijn vrouw fiets, ook ietsje breder, maar ze komen er ja. nog tussendoor. Precies. Bernard, wat vind, je, wat vind je dan van, jij woont op het Drentse platteland, in Veen. nou zegt de fietsersbond voor heel Nederland, die zegt we zouden die fietser helemaal uit de, de autorijbaan moeten halen. Dus een apart fietspad en een aparte weg, dat is te veel. Hoe zie je dat, zie je daar iets in? <hijen> nou, dat is, dat is een leuk gebaar, maar dat krijg je natuurlijk nooit voor elkaar, want uh, daar is toch geen geld voor. Hmm. Nee, dat dat is, lijkt ja, mij ook een groot zijn... bezwaar ervan. Ik vind het heel sympathiek eigenlijk van de Fietsersbond. Maar het is, mij, mij, het is wat, wat erg duur lijkt me om dat te gaan doen. Oplet is, is, ah, het... is beter. Het is en goedkoper. Het, ja, het is, het is een prachtige baan, Maar dit krijg je toch niet voor elkaar. Want er is toch geen geld voor. Hmm. Kijk eens, als okay. het enigszins mogelijk is... dan worden de fietspaden aangelegd. Ja. Nou, okay. is, daar worden jaren over gebakken leid, want uh, ja, dan moeten de rijbomen bomen weg en die moeten achter de bomen lang. Is ook zo. Bennard, ik ga stoppen met je, want ik wou, ik wou nog wel meer bellen toe. Dank je wel, Bennard uit Klazineveen, want Mark zegt uit Den Haag het volgende. Goedenavond, Mark. Hé, hey, hallo Joost. Hoi. Ik begrijp jouw stelling helemaal, maar ik begrijp die meneer uit Drenthe ook. Want daar is wat dat betreft veel meer ruimte. Ik woon in de drukke binnenstad van Den Haag, waar als primeur in Nederland een, uh, uh, ja, alleen maar voor fietsers een straat is vrijgemaakt. Kijk. Auto's te gast staat er op een bord. Dat betekent dat okay. je dat moet blijven hangen. Ik vind het een prima initiatief. Maar wat een fietsersbond wil... Ja. Autoverkeer en fietsverkeer uit elkaar halen is een utopie. Dat zou betekenen dat er veel meer asfalt moet komen. En dat is toch juist niet de bedoeling, zegt men vaak in de toekomst. In ja, de rode voor fietsers wel, denk ik dat de fiets, althans oh, zo redeneren. te verder ja, ja, ja, maar bond. asfalt ja. is asfalt. Ja, dat vind ik. Nou goed, ik ben, ik ben zeker geen tegenstander van asfalt, maar daar hebben we al eens eerder over gehad in deze show. Alleen jij zegt dat is onmogelijk en dat is gigantisch Het is niet duur. te doen in de binnenstad. Nee, dat, dat denk ik ook als je naar Amsterdam kijkt, dan denk ik, waar moet je beginnen? Trams, eh, auto's. Ja, joh. Nee, fietsers, scooters. Maar en mijn punt, ja. en, en, en daar kom ik op neer, is dat fietsers hier in Den Haag, en vooral diegenen, pak een beetje onder de veertig, die gedragen zich op een ontzettend onbeschofte manier. Steken hun poot niet uit, fietsen tegen het verkeer in, zonder licht, doorrood. Ja. Um, uh, vaders met bakfietsen vol met blonde kinderen in merkkleding. Uh, die gaan tegen het verkeer in, al uh, whatsappend op de Blackberry. Kijk. En kijken jou kwaad aan als je daar komt met je melkkoe. Ja, met je, met je melkkoe? Ja, dat is mijn auto, toch? Het is toch oh, melk sorry, de melk ja Nee, ik dacht even, wat, wat, ben jij, wat ben je aan het doen? Maar ik, nou, ik snap je punt. Ik vind dat je het mooi uitlegt, trouwens, Mark. Daar, eh, daar luister ik graag naar. Ik ben het namelijk ook met je eens. Dus waar wij delen gewoon dezezelfde visie. En ik woon dan niet in Den Haag, maar ik heb er wel gewoond. Ik snap wel wat jij bedoelt. Ik vind het grappig wat je zei over die straat. Welke straat is dat Prima, in Den Haag? Welke uh, dat is de Proecon Kade geloof ik. Ah, nou, dan weten we dat ook. Primeur voor Nederland. Dankjewel, Mark. Dat is, ja? dat is notabene een brandweerroute. Kijk, zo. Nou, die moeten daar ook 30 rijden. Toch niet achter de fietsen blijven hangen als er brand is, hoop ik. <lacht> bizar. Mm, bizar. Mark, dankjewel. Uit Den Haag. Merci. Mede de Paf dit het eens. De kinderbakfiets is het gevaarlijkste vehikel. Maar dit mag niet bekend worden, want er zijn al 30 doden gevallen. Mijn stellingluisteraars tot zevenen is... fietsers moeten veel beter opletten. En dat vraag ik nu aan Hugo van der Steenhoven... directeur van de Fietsersbond. Goedenavond, uh, Hugo. Ja, goedenavond, uh, Jo. Ah, Hugo, jij, jij bracht het allemaal ter sprake vandaag op nu.nl. Ja. Fietsers moeten gescheiden worden van de autobaan. Dus verschillende luisteraars hebben erop gereageerd. Uh, laat ik uh, nou eens eerst vragen. Ben je het eens dat ik zeg... fietsers moeten gewoon veel beter opletten in de eerste plaats? Nou, ik, ik vind dat alle verkeersdeelnemers moeten opletten. Ja, of beter... je nou op een bromme zit of in de auto of op de fiets. Ik vind dat iedereen moet opletten en rekening houden met elkaar. Mm -hmm. en fietsers moeten dat ook doen. En dat zeggen wij als Fietsbond ook. Wij weten ook wel... Dat fietsers uh, af en toe zich ook uh, fout gedragen in ja. het verkeer. En daar wijzen we ze ook op. Maar dat geldt echt voor iedereen. En veiligheid heeft te maken met infrastructuur. Het aantal gewonden en doden onder fietsers is enorm afgenomen. Uh, toen er vrijliggende fietspaden werden aangelegd en rotondes. Het, ja. kan, het kan gewoon heel goed. Jij zegt dat het heeft niks met mentaliteit te maken heeft. Tuurlijk. Ge... Dat bedoel ik. Tuurlijk. Natuurlijk heeft het ook met mentaliteit te maken. Ik weet ook dat fietsers uh, tegen het verkeer rijden en door rood rijden. Maar dat doen brommers en automobilisten ook. En het doet voor iedereen gelden dat je je aan de verkeersregels houdt. Ja. Maar veiligheid heeft echt te maken... de meeste fietsers komen om in het verkeer... door te rijden in de auto's die ze aanrijden. Ja, dus andersom dat... is het lastiger, denk ik, inderdaad. Uh, maar, maar, ja. maar nee, <laughs> ik snap inderdaad, wat je bedoelt. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Hugo, jij zegt eigenlijk vandaag... en dat is het nieuws van auto's ja. scheiden van de fiets... dat is onmogelijk, zeggen meerdere bellers, luisteraars... en ik zeg, het is ook veel en veel te duur. Nou ja, er ligt op dit moment... 35.000 kilometer vrijliggend fietspad in Nederland. Dat hebben we de afgelopen 30 jaar... hebben we dat met elkaar aangelegd. En dat betekent dat heel veel mensen... en kinderen en ouderen daar nu veilig kunnen fietsen. Ja. En ik snap ook wel dat er in een drukke binnenstad... dat je daar weinig ruimte hebt. Nou, maar dan bijvoorbeeld... kan je bijvoorbeeld... zoals dat, dat, dat grapje wat net werd gemaakt... Hè, over die fietsstraat... dan kan je inderdaad bijvoorbeeld een fietsstraat aanleggen... waardoor fietsers... Uh, uh, en auto's op dezelfde straat kunnen rijden... en dan rijden auto's 30 kilometer... en fietsers hebben daar wat meer prioriteit... omdat daar vooral nou, veel meer fietsers zitten. Er zijn partijen die zeggen... je moet eigenlijk in het midden een fietspad... dat is misschien wat de Den Haagse variant is... dat je in het midden de ja. fietser... dat de auto dus inderdaad er niet anders dan achter moet hangen... en dan uh, uiteindelijk wel omheen gaat... maar dat je een centrale positie maakt... in plaats van aan de zijkanten... waar ze dan scheurende wijze elkaar uh, van de sokken rijden. Ja, nou dat, dat zou kunnen... maar ik denk wel van als je... ...ruimte hebt om een, een, een strook, aparte strook... Voor nee, op, aparte strook, tuurlijk. Ja. Dan, eigenlijk... dan, dan, dan, dan moet, je dat, moet je dat gewoon doen omdat het veiliger is. En we willen tenslotte ook dat kinderen ook naar school fietsen. Kijk, ja. het punt is natuurlijk... ...als fietsers niet veilig kunnen fietsen... ...dan stappen ze in de auto... En ik denk dat heel veel automobilisten daar ook een probleem in hebben. Want dan zijn die files in die binnensteden helemaal niet. Ja, dat zeg, openen, dus dat zeg je goed. Dat zeg je goed, Hugo. we moeten ook blij zijn dat mensen gewoon fietsen. Blij dat we fietsen? Nou, ik ben ook blij dat ik fiets. En dat, dat zijn er wel meer gelukkig. En ik rij nee, ook auto. Ik doe het eigenlijk allemaal. Multitasking heet dat. Hugo! Maar dat van... doen de meeste ja. mensen. Da daardoor valt het in Nederland ook wel mee. Omdat heel veel automobilisten zijn ook fietsen. Hè? Dus die houden nee, ook klopt. rekening met elkaar. Dat is ook zo. Oké, okay, Hugo, ik wou nog wel ze bijtrekken. Dankjewel, hè. Hugo van der Steenhoven, directeur Fietsersbond. Uh, hek je eens of hek je oneens? Er komt veel binnen. Baldwin Leijens zegt: Eens, een paar jaar geleden, aangereden door iemand die mij niet had gezien, de fiets. Nu, ik fiets nu met een helm. En Jens Brokhaar zegt ook eens: Fietsers moeten een helm op. Daarnaast moeten we een fietsbewijs invoeren. Fietsers zijn walgelijk. Kijk, zo uh, lusten we er nog wel wat van. En Joris Korbeek zegt: Onze kinderen, automobilisten moeten ook beter opletten. En auto's moeten worden uitgerust met beschermende bumper airbags. Ja, dat is er ook één. En meneer Verest zegt eens, maar iedereen moet opletten en voorrang heb je niet, die ken je, dien je enkel te verlenen. Fietsers moeten veel beter opletten. Ik zie veel eens op de lijnen. Uh, Esther Engelman uit Holten. Ja, hallo. Dag Esther. Goedenavond. Um, ja, uiteraard. Um, ik ben het ook met je stelling eens. Mm. Ja, uh, fietsen misdragen ja. fietsen zich. Want je kunt natuurlijk een stap verder gaan en zeggen: fietsen misdragen zich. Maar dat gaat mij dan weer wel te ver. Uh, da, nee, nee, ik vind niet dat ze zich misdragen. Waar ik wel moeite mee heb, zijn die grote groepen wielrenners. die gewoon voorrang nemen. Vaak uh, in zo'n hele ja. Lange, ja. Ja, zo lange slurf eigenlijk gaan fietsen. En, en bij wijze van spreken, uh, ja. We verwachten ook dat de automobilisten um, um, oh. ja, ze voorrang geven. En waar ik moeite mee heb, dat had ik nog niet eerder um, gehoord, uh, die, met name de jeugd, die grote mannen voor op de fiets. Ja, de, de bakfietsen? Uh, dus, ja, wat nu helemaal in is, een grote rieten, man, bierkratje oh, voorop. Ze ja, ja. zetten daar namelijk um, um, zware tassen in en ja. dat stuur wordt helemaal zwaar ja. en dat fiets ja, ja, ik heb er zelf ook Ja. Nee, ja. dat, dat, dat blijkt uit het onderzoek, dat stuurfouten, dat, dat is vaak ook een probleem ja. voor ouderen. Maar dan moet, je niet een volle, dan moet je inderdaad niet drie planten inzetten, want dan, dan heb je het moeilijk uh, op Ja, de vo volle ja. boekentas uh, ja. dat soort dingen. Oké. Okay. Uh, ja. Esther, dankjewel voor het belletje. Jan Borgmeijer uit Den Haag. Ja, Jan Borgmeijer. Goedenavond, Jo. Jan, hallo. Nee, ik had dus een opmerking, wat ze dus willen, van die fietsersbogels, en ik dus daar Aardig idee, laten we dat uitwerken. Maar we gaan dus de winter in. En laten we dus eerst zorgen, niet over de auto, wie weet, maar ik fiets ook veel. Laten we zorgen dat er verlichtingen op die fietsen, want dat is een wolking. Als ik s'avonds rijd en je ziet er een zonder licht die tegen het verkeer rijdt, schrik je je wezenloos. Ja. Ja. Ja, ja, ook in Den Haag. Daar moeten ze wat doen. Daar moeten wat aan gebeuren. Ja, ook in Den Haag. En dan moeten ze dus ook, als die fietsenbond dus druk maken... ...die fietsers, wat die mevrouw hier voor mij zei... ...die wielrenners eraf en die scooters, want dat is een leuke lijn. Ook wegwezen. En... Ja, Jan je dankjewel uit de NA. Nog een hele korte, Kees de Groot uit Wageningen. Ja, Hees. goeiedag. Hi. Ik wou graag nog een extra op opmerking maken. Fietsers moeten inderdaad moeten ze beter opletten, moeten ze goed gedragen... ...maar ze moeten ook zichtbaar zijn. Ja, Mijn een groot probleem is... Dat als ik ze niet zie, dan kan ik ze geen voorrang geven. Goed, Waarom zou ik wat dat betreft liever willen dat kleine fietsers geen voorrang krijgen? Want dan weten ze dat en dan kunnen ze daarop rekenen. Want ja. als ik ze als auto automobilist niet zie, ja, dan kan ik ze geen voorrang geven. Dat is mijn probleem. Helder punt Kees, dankjewel. Kees de Groot, zeker met de winter die aanstaande is. En uh, de donkere dagen, het donkere dagen offensief is een goed punt. Piet Kleibonk twittert mij nog oneens. In de Randstad rijdt geen ambulance meer voor fietsers. Dit is echt waar. Ze worden bij de centrale afgewimpeld. Ze komen gewoon niet meer daar. Erd van Jan zegt ook eens precies... sinds dat ik tegen een auto ben aangereden door mijn telefoon... en letsel heb overgehouden in mijn gezicht... let ik wel wat beter op. En Jan Ari zegt eens... geen licht donker gekleed voorrang nemen in plaats van krijgen. Drie breed fietsen. Irritant zijn ze waar je als automobilist niets aan kunt doen. En Rick Stergeraar zegt oneens graaf verschil maken tussen stadsfietsers... en fietsers op de dijk en in de dorpen... die bijna allemaal verlicht en voorzichtig op pad gaan. Daar sluit ik de tweets mee af, maar ze staan er nog hoor. Meerdere die ik nog niet heb kunnen voorlezen op hekje eens of hekje oneens. Fietsers moeten beter opletten, dat was de stelling van vanavond. Het half uurtje stellingmakerij door Omroep WNL zit er weer op. Straks na het nieuws van zeven gaat kunststof verder... met daarin een van mijn absoluut favoriete karretjes Erik van Muiswinkel. Mijn bewondering begon al bij zak en as in 1987... Morgenochtend is WNL er weer. Dan op televisie met het ochtendprogramma Vandaag de Dag. Volgens op twitter.com als u wil. Apenstaartje Avondspits WNL of Apenstaartje Eerdmans. Radio Roeptoeter kunt u morgenavond weer beluisteren. Ik hoop dat u erbij bent vanaf half zeven op dit mooie station. Radio 1 dus. Heel fijne avond voor nu en graag tot morgen. Ik kan geen uitspraken doen